Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De KLM draait nog steeds beter dan zijn partner Air France. Uit nog niet gepubliceerde jaarcijfers blijkt dat Air France KLM het afgelopen boekjaar diep in de rode cijfers is gekomen verlies komt helemaal voor rekening van de Franse maatschappij die 300 miljoen verloor. De KLM maakte daarentegen 159 miljoen euro winst. Volgens een woordvoerder is de Nederlandse luchtvaartmaatschappij beter bestand tegen de economische crisis... omdat die kleiner en flexibeler is dan Air France. President Napolitano weigert, volgens de Italiaanse krant La Repubblica, een omstreden afluisterwet te tekenen. Hij vindt dat de pers te veel wordt gemelkorfd. De wet is al door de Kamer van Afgevaardigden aangenomen en ligt nu ter goedkeuring bij de Senaat. Premier Berlusconi wil via de wet het Openbaar Ministerie beperkingen opleggen om verdachten af te luisteren. Ook worden journalisten zwaar gestraft als ze die afgeluisterde gesprekken publiceren. In de Italiaanse kranten worden de laatste tijd afgeluisterde gesprekken gepubliceerd van het OM in Bari in Zuid-Italië. Dat onderzoekt of een ondernemer Berlusconi heeft omgekocht om aan overheidsopdrachten te komen. Minister Van der Laan heeft opnieuw uitgehaald naar Geert Wilders. Hij heeft zich geërgerd aan Wilders' reactie op een onderzoek... waaruit bleek dat een derde van de allochtonen... de sfeer in Nederland zo onaangenaam vindt dat ze willen emigreren. Wilders noemde dat goed nieuws. Van der Laan zei voor de Tros Radio dat Wilders daarmee veel mensen beledigt... die goed meedoen, zoals verplegers, artsen, politiemensen en leraren. Volgens Van der Laan is het een verlies aan investering... als die groep uit Nederland vertrekt. Wij zeggen stop met dat geouwe hoer, zei de minister. Op het CHIO van Aken is Ankie van Grunstven tweede geworden in de Grand Prix Special. De Amerikaan Stefan Peters was net iets beter. Hans Peter Minderhout, die deze week in de Grand Prix nog voor van Grunstven eindigde, werd nu derde. Het weer, vanavond en vannacht flinke opklaringen. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en een paar regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur rond 25 graden. Dit was het NOS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 ...van de derde laatste uur... ...met de Kipsen Brothers... ...en Keesera Mia Vida. Voor Zandvoort en de regio. En we zijn er nog een lang met Zandvoort... ...op zaterdag natuurlijk... ...op deze zonnige zaterdagmiddag. Lekker weer geworden. Lekker, hoor. Zo, doe het nou, helemaal heen. goed. Je moet toch gewoon een cabrioletje hebben, eigenlijk? Ja, een cabrioletje hebben. En gewoon lekker genieten van een barbecue, bijvoorbeeld, vanavond. Bijvoorbeeld wel Ik zou gewoon gaan barbecuen. Zo'n elektrische vind ik altijd wel handig. Bij deze wil ik onze collega Roy van Buringen alvast feliciteren met zijn verjaardag. Er is een verjaardag, hoera, hoera. Lang zal die leven. Veel zal die geven. Veel zal die geven. Roy, van harte gefeliciteerd namens ZFM Zandvoort. Je bent goed bezig, jongen. En plak er nog gewoon een mooi jaartje aan vast... want in onze ogen ben je gewoon een grote kanjer. Dat dacht ik wel. Zo is dat. En zo dadelijk komen we eens even van uh, wat vlees beroven, denk ik. Ja, ik bedoel, uh, wij gaan jou helpen. Wij zijn niet de lulligste niet. Wij helpen jou nee, gewoon nee, okay. voor je vlees. Hier, komt het helemaal goed, jongen. Zo dadelijk wil ik even horen of Lex van de Hoorn bereikbaar is... Volgens mij is hij bereikbaar. Want uh, ik had hem wat foto's nog steeds beloofd door te mailen. Nou, of te mailen, te sms. Dat is uiteindelijk nu gelukt. Oké. Okay. En hij zei, bedankt voor die foto's. Bedankt voor die foto's. Maar, Bedankt voor die foto's. Hoe wordt het weer morgen? We kunnen even kijken op www.meteopagina.nl Dat gaan we sowieso doen. Dan vind je het heel snel. En nee, hoe heet die gozer? Lex van de Hoorn, die gaan we eens even bellen. Kijken of hij nog wat nieuws te melden heeft. Oké, okay, dat zo eigenlijk bij Sofort op zaterdag. Eerst ga ik een lekkere corona nemen. Oh, met dit warme weer heb ik echt gewoon zin in. Nice device. been to act like i'm 10 feet tall elvis elvis elvis got my head I guess you be like elvis wish you look like elvis cool you feel like elvis wish cool you, like you look like elvis fan like elvis bona, give me a cool Corona swing on back again. Enter the theater we got the number signed 10. Light went down. The show was to begin. We faced the stage. I saw that it was him. Elvis the pelvis, my dear beloved friend. A biographic ballet that made me sleep at night. A nightmare of dancers made for Tennessee. around grace in in memory of pee. She colored my hair in good oppressive way. Trying so hard to make the memories stay. And wait by a push in my side. She looked very angry. Then she cried. How could you do that? How could you mess this up? Now I'm depressed. Why don't you shut up? Your brain is like a pole Oh, Elvis, Elvis, Elvis, my I against the wall. Could you be like Elvis? Did you look like Elvis? And could you dance like Elvis? Suck a little man. Give me a Coca-Cola. My only escape is to drink Cool Corona. I get my satisfaction while drinking Cool Corona. Corona, Corona, save me from a donut. You're my last hope, Drink Cool Corona. Yeah, that's right, that's what I need right now. And cool Corona. Could you be like Elvis? Did you look like Elvis. Could you dance like Elvis? It's like give me a Cool Corona. Stop, boy, give me a food, Corona. Oh, shut up. I can't take this anymore. I listen to her. Oh, she's like a nightmare. Listen up. I'm only reason I'm together with you is because of your dad. Can't you understand that? Oh, Is de Vijslandstad cool en uh, corona. Cool corona. Oké, okay, Hoe goed. warmer het buiten wordt, hoe eerder de trek naar koele coronas gaat toenemen. En daarvoor willen we natuurlijk een beetje goed voorbereid, beslagen en ook goed vooral het strand op kunnen gaan. En daarvoor hebben we ook Lex van der Hoorn uitgenodigd. Lex, dit weermannetje van Zandvoort. Wat zijn de verwachtingen, Lex? Want uh, blijft het zo? Houden we dit of uh, zeg je van nou, er zit toch een dipje aan te komen in het feestgedruis? Vanaf het strand dus, hè? ja. ...onvoorbereid, hè? Ja, nou, wie talking. Maar je ja, zit gewoon tukie. heerlijk, heerlijk lekker van het zonnetje te genieten. Dat moet je ook gewoon alleen maar doen met dit weer vooral Ja, maar je overvalt me een beetje, uh, Rolf. Maar nee. ik, uh, ik ben weer wakker, want ik lag net even een lekkere tukje te doen. Even een lekkere tukje doen? Ik... Lekker een uh, door. Uh, het is hier fantastisch, man. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, geef even een impressie van wat je allemaal zo met, uh, om je heen ziet. Nee, maar, nou, Nee, maar dat laten we maar voor wat het is. Oh. Maar uh, nou, nou, vandaag kan het dus niet meer stuk wel. Nee, hè? Nee, nee, het is echt uh, hoogzomer. En, en de temperaturen zijn zeer aangenaam, mag ik wel zeggen. Want voor de week zaten we toch uh, richting uh, 30, hè? 27, 30 graden. Zomaar? Ja, zomaar. Maar het is nu zo'n graadje of uh, 2, 23 aan het strand met een, een briesje vanaf zee. Ook niet vervelend. Uh, nee, en het blijft een, een mooie avond vanavond. Heerlijk. Dat kan ik je vertellen. En uh, morgenochtend, dan beginnen we ook uh, weer met, uh, met zon. Maar toch, ja, in de loop van de ochtend gaat toch de bewolking wat toenemen. En dan uh, kunnen we, s'middags middags, kunnen we toch wel uh, buien verwachten. Oh. Helaas. Maar de temperatuur, die, uh, die doet weinig onder voor vandaag. Vandaag heb ik uh, 23 graden genoteerd. En voor morgen heb ik 22 graden genoteerd. Dus, en uh, de wind is morgen ja, zwak en veranderlijk. Ja, het, Lex. Hij zal het meest van zee komen. Nou, en de komende week, dat wil jij ook weten, waarschijnlijk. Ja, he? uiteraard. Ja, ja. nou, dat, dat moet ik je helaas voorstellen. We krijgen dus een, een wisselvallige week met de temperaturen van iets onder normaal. En de normale temperaturen zijn uh, in dit tijdstip van, van het jaar 21 graden. Ja. En daar komen we toch wel wat onder, met uh, toch wel elke dag kans op van bui. Even goed de, zon, nog. de zon zal zich ook wel even af en toe laten zien, maar het is, het is niet echt uh, voor wat het afgelopen week is geweest. Dus in principe zeg je eigenlijk, pak je koffers en ga lekker uh, een vakantielandje opzoeken. Ja, voor een weekje. <laughs> voor een weekje. Dan weer snel terug, want dan gaan we weer mooi weer krijgen, Lex. Ja, dan komt het wel weer terug. Hoor. Oh, gelukkig. <laughs> nou uh, Lex, dan kom ik wel eens tegen in de berichtgeving. Staat ook ja. op jouw mooie site trouwens, de demeteopagina.nl. Ja. Ja. Uh, de UV-index, wat, wat houdt dat nou in? Nou, de UV-index, dat is dus de, de sterkte van de, zon, de zonstraling. En aangezien de zon op dit moment... Het hoogst aan de hemel staat van het hele jaar. Ja. Is uh, in deze, deze weken is de zonsterkte dus. eh. Uh, uh, hoog. Oké, okay, uh, Le leuk voor de wetenschap, maar uh, wat, wat kunnen we daarmee dan? Nou, wat kan je ermee? Uh, smeren. Uh, vooral smeren. Smeren en blijven smeren. <laughs> Maar helpt dat uh, smeren ook? Of zeg je gewoon van uh, niet, nou, uh, niet ik... gewoon heel lang in de zon gaan zitten? Nou, ik smeer op dit moment mijn keel hoor. Oké, okay, ja. nou dat doe je helemaal goed. Gaan wij ook aan meedoen zo dadelijk. Want niet dat is wel belangrijk. even nodig. Okay. Hé <laughs> hey Lex, uh, ja, jammer uh, voor morgen. Want morgen hebben we natuurlijk heel veel activiteiten. Weer een muziekpavillon met een uh, optreden van een salsa band. Ja. Bij Salve Alive, bij uh, Mango, Skyline en uh, Brussel. Weer een uh, groot feest. Maar ja, die moeten toch gaan overdekken, neem je aan. Als het droog is, ga ik even kijken. Oké, okay, je hebt helemaal gelijk. Dankjewel, Lex. Oké. Okay, en geniet van wel. het mooie weer. Doei. doei. Hoi, hoi. Dat doei was doei. Lex van de Horen. Meer weer uiteraard op www.meteo.pagina.nl Een loco in Acapulco, ja. ja. Ja, ben je er wel eens geweest, Acapulco. Nee, wel loco. Wel loco. Ja, je bent een loco-mannetje, hè. Ja. Loco. Een loco-burgemeester misschien, is dat wat? Geen, okay. geen idee. Keine <laughs> aandoen. Het is Independence Day, de 4 juli. En dat is altijd in Amerika. Een zware start in Monaco, Ook lees ik. Dat de toon is weer helemaal los, dames Hij is begonnen, hè? Hij is weer helemaal verstart. We gaan weer drie start. weken los. Dat is volgens mij een tijdrit van 15,5 kilometer. Dat is toch even een eind, hoor. Zo hé. Om dan meteen even te zeggen van oké, okay, we zijn er. Ik denk niet dat ze helemaal meteen voluit gaan, of wel? Meteen een beklimming van de vierde categorie erbij, hè, piekje nee. Ja, het is niet te zijn, ze moeten nog even drie weken, ja de boys. Dat bedoel ik. Ongelooflijk. Dus bloed, zweet en tranen gaat het weer worden tijdens de Tour de France 2009. We zagen net Mark al langslopen. Onze trouwgast Mark Koper, die de hele steden toch de Gewoon even 220 kilometer op de pedalen. Heb je Even, huppet, pup. Doet er wel zo moeilijk over. Maar dit is ook wat, dames en heren. Ja. jonge, jonge. In ieder geval live te volgen bij de NOS. De Tour de France. Tour Flits. Tour Flits. Oké, Tour Flits. Komt ie aan. De. Geo K Geo! Road Geo Did you tonight I've got a new song I present to you oh like a like a that's right oh like a track Voor de muziek moet je zeker bij Zandvoort op Zaterdag, CFM Zandvoort zijn. Je Sister als eerste Gio en I Do It Like a Truck. I Do It Like a Truck. Like a Truck. Of de kaart like <laughs> yeah, die daar <laughs> onder die zit. Ik heb geen idee, man. Met, die, met <laughs> een profile tile center moet je toch wel -tile <laughs> werken. Ongelofelijk, ongelofelijk, een kaart vertild doen. Het is werkelijk ongelooflijk, man. Ongelooflijk, maar ongelooflijk. Over hier bij al de plaats staan. <laughs> en erachteraan de barge. And it's gonna be the rhythm of the night. Okay. Bij Roy van Buringen. Zo is het. Dat. dat dacht ik wel. Roy gaat eventjes op zomerrecessen. Ja. Wat dus die... zometeen hebben we geen Roy on Air, maar wel gewoon lekkere muziek. Na vijf uur bij CFM. Oké. Okay. Dus gewoon de radio aanhouden, televisie aanhouden, internet opzetten. Dat kan allemaal. Hm. Hoog een aan uh, monteren. Ook niet Wat Doet die uh, dingen zit weer, hè? Die uh, livestreamen? Ik heb geen idee. Probeer hem eens. We gaan hem even proberen. Live in uitzending. Even eens, uh... Kijk, ja, dit is altijd handig. Eens dus even kijken, www.zfmsandvoort.nl ja. oh, wat, wat zei je dan? Anders loop ik even naar beneden toe. Loop je even naar beneden toe, kan ook. Ja, dan, uh... Even kijken hoor. Hebben wij verbinding? We Hebben wij een, verbinding? verbinding? Hebben wij verbinding met de media? We kregen namelijk nou van de week een berichtje van uh, Erna Bouwland. En Erna Bouwland, die woont uh, in Duitsland... En die wilde graag een interview horen, wat er gemaakt was, tussen een oorlogsveteraan. Mm -hmm. En uh, dat was George Baland met uh, Jaap Koper. En die heeft dat niet kunnen ontvangen. En dat is natuurlijk wel makkelijk. Als je dan dus zo'n internetverbinding kan leggen, hij doet het dus even niet. Nee, maar we zijn afhankelijk van, uh, van de beschikbaarheid, hè, geloof ik. Dan, ja. hoofd TD. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit we hebben een profiler die uh, zoveel beschikbaar voor, uh, voor luisteraars. En als het op een gegeven moment vol is, dan is het vol en dan kom je er niet meer dan, bij? Nee, dan is het vol en is vol. Okay. En dan, vol is vol. En dan uh, <laughs> kan er niemand meer luisteren bij. Maar hoeveel uh, zitten er nu te luisteren dan? Uh, als het vol zit. 150, 60 zitten we dan op. Ah. Zo heet. Jij bent ervan overtuigd dat er nu 150, 60 Nee, 50 of 60. 50 of 60 mensen uh, luisteren. Ongelooflijk hè, Rolf? Dat is wel een pakkie. Dat allemaal naar jou en uh, naar mij. Dat is nog niet geloof jongen. <laughs> nou, sluit hem maar af. Sluit hem maar okay. af, hè, Greg. Maar je weet zeker is... dat hij het doet, want dan gaat het wel. Jawel, hij doet het wel. Okay. Komt helemaal goed. www.zetofhebbershoven.nl en uh, luister live mee. This ain't nothing but a summer jam. weekend.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 Dat je ons baant en zo overzijdt. De barbecue staat de kote letter. De geur hangt in de lucht, ook oh, zo lekker. Kijk, de disco is vaak een grote trekker. Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter. Sexy geklede dames, op zoek naar een man met een beetje status. Geen verhaaltjes, meteen de daders. Schitterend als je juweelen plaatjes. Lopen ze rond halen bloot de kont. En de jongen weet niet echt meer wat hem overkomt. Het is de zomerzon de vibe is. Zorg je bent op de juiste sport. sport. Venga, en, la playa. Het in, en je voelt dat het zonnetje brandt. je ons de, start, zwembaar, of de richting het strand. Overal die de zon maakt plaats voor de volle maand. Tijd om te dansen en los te gaan. De DJ zorgt voor een doper plaat en de party piept aan op een raad. In de avond gaan we verder. What you see, dus so, all the papies and all the mamis the beat, and in the avond we're we verder What you see, all the papies and all the mamis eating and als het dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt Lekker op strand zitten nu met dit weer Wat wil je nou nog meer, jongen? de, de somervive van Ali B Bieltje Bieltje Nou dat bieltje is ook leuk hè. Nou zeggen diverse mensen in één keer bieltje Zijn wij een beetje mee begonnen, hè, zeg maar In principe wel, ja. In principe wel, lijkt mij Hoe else <laughs> op zaterdag maak je dit gewoon mee Ja, nog in een kleine kwartier, Ralf Kras En dan uh, is hij opgekrast De trainee boys En dan gaat hij op vakantie ja, ja, we gaan lekker de vakantie jongens. Ik heb het weer nog even meegekregen van Lex van der Hoorn, Lex van der Hoorn. Altijd eventjes bereid voor een weerpraak. Dat heb je wel weer mooi gepland. hè of wat het hier even ja, of, twee... Hoeveel weken zijn we kwijt? Uh, twee weken toch? Ja, in die, in die ordnung van Heerlijk. Ja, Twee Heerlijk. Heerlijk, geen kras in mijn hoofd. <laughs> Heerlijk, geen krassen, krassen, krassen. Ja, krassen, krassen, krassen. Uh, dit... Kras gaat opkrassen met krasreizen. <laughs> ja. Like mij. Ah joh, we hebben bij je koel hier. Hoor. Zit hij lekker in het zonnetje? Lekker ja. hoor. Wij zetten de airco op 16 graden en zullen we het aan een denken. Ik stuur je wel een kaartje. Ah, dat vind ik lief. We Ook oh, een biertje? Ik ben een ik ik ben lul niet. Jij doet een kaartje naar Postbus 436 2040 AK in Zandvoort. Oké, okay, waarom niet? Als je dat ja? echt wil, dan de, doe ik dat. En jij bent de enige die de Postbus leeft, ah, ja. dus dan, dan <laughs> hebben we weer een probleem. Dan komt hij pas naar je vakantie. Nee, nee, op, nee. nee, nee, nee oh, Dan neem ik er wel mee. Oh, nee, Rob. We willen wel een kaart met, al, met alle kinderen en, je, en jij en Mar erbij. Oké. Okay. Hey, dat is misschien wel een aardig idee. Oh ja. Dat, we gaan dat je, eens kijken wat dat, we dat je bij het zwembad staat, hè? Ja. Met wel een biertje je altijd, hè? Ja, met zo'n het <laughs> is Ja, ja, ja. Oh, die foto verhuizen, bedoel je? Ja, die. Okay. Ja, dat is ook wel reuze gezellig, hoor. Daar. Zo, hey. We gaan een beetje in die orde vergroten daar op hetzelfde plekje zitten. Ja, in die, in die, in die buurt in ieder geval. Ja, je wil natuurlijk niet zeggen waar je precies heen gaat, anders gaat iedereen daarheen natuurlijk. Ja, dat begrijp nou, ik ook nee. wel. <laughs> Ja, met da da daar met zijn scheerapparaat. Uh, daar is helemaal blij met zijn zoemetje. <lacht> daar, waar is de brand? Vertel. Lekker hoor. Het is geen brand. Oh, Nee, we hadden straat. wel een uh, binnenbrand uh, bij de Kees hè? Kees op En hoop we, uh, is dan maar weer, hè? Ja, ja, ja. Intussen. Maar zonde hoe dat afgelopen brand. is, dat weten we dan weer net even niet. Moment, nee. nee. even in dit. Nou, daar hebben we een altijd voor. <laughs> maar ja, die is nu weer aan het werk. Oh ja, ja, hij Merk dat... en hij in Merk. ik bedoel, ja. ja nee, nou, dat schiet ook niet op, hè? Uh, morgen gaat hij zijn best doen hier dan. Oké, Morgen gaat hij de Echo plaatsen. Morgen een echo in de studio. Nou, zijn wij weer helemaal blij. Grote wasjes, kleine wasjes. En dan kunnen we de wasmachine ook weer lekker laten draaien. Helemaal ja. goed. In de wasmachine. Kleine wasjes en grote wasjes. En ja, als je daar zo'n onderbroek moet wassen, dan heb je een grote wasjes. Dus. Maar goed. Ja, ja. <laughs> was dit Zijn de wasjes weer helemaal schoon? Ah. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, ja, mooi. heb je die uh, onder, onderbox gedaan, hoor? Ja, nee, die is inmiddels ook helemaal uh, weer een glas. Uh, uh, ja, dat gewoon goed. Je moet uh, dat in de hoofd was. Je hebt toch de wasfriek? Ja, ik ben oh, de ja, wasfriek. Nou, dat heb ik toch even met alle liefde voor je gedaan, Ja, Ja, hoofd was. Ik denk dan, eh, niet in zo gauw maar een onderbox. Met hoofd was. Denk nee. meer in je hoofd. Ja, in je hoofd was. Je hoofd wassen. Ja, dat, dat moet je ook af en toe doen. Hoofdwassen. Je hoofd wassen. Mm -hmm. ja. vind, ik, vind ik ook, ja. Dus. Nou, nou ik moet een, beetje vast, een beetje, beetje vast oefenen voor volgende week. Want ik moet die kras overnemen. Oh ja. <laughs> hey, <wijfie. laughs> ah, samen met Albedoom, toch, Rob? Uh, jazeker, zeker We gaan het gewoon met z'n drieën doen. Double fax Dus. En nou, dat... Volgende week zijn we er weer met Zalford op zaterdag. Tot zonder Ralf Kras, want die gaat op vakantie. een Ralf. Ralf, hele fijne vakantie, gozer. Ja, jongens, bedankt en we gaan er een mooi feestje van maken, in ieder geval. En graag tot volgende oh. week.